In de namiddag en avond meer buien, mogelijk met zwaar onweer, hagel en zeer zware windstoten, tot 120 km per uur. Dit was het. En... Dit is Helene de Geest bij de ANWD. In de Randstad staat file op de N57 vanaf de Brouwersdam naar Rotterdam bij de afrit Briele 3 km. Tot zover de verkeersinformatie.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 We beginnen even een uur 2 van Zandvoort op maandag bij CFM. Je hoorde de single van de Handsome Poets, dat was Sky on Fire. Ja, de Nederlandse groep Handsome Poets, die braak eigenlijk een klein beetje wel door hè, met uh, deze single. Sky on Fire geld terecht, want het is gewoon een uh, lekkere plaats. Nou, ik, uh, voordat we aan uh, uur 2 gaan beginnen, nog even bedankt voor de hamsters. Oh ja, ja, ja, ja. Boing, boing. Ja. Wat zijn ze leuk hè, zullen ze aan de microfoon hangen? Of, uh... Ja. Dus jij, jij, jij, jij bent de waarnemend voorzitter. Dus Kun, jij zeggen... kunnen, we ja, kunnen, kunnen we het doen? Ja, kunnen we. doen. In plaats van vlaggetjes. Daar hebben we het morgen wel even over. We morgen... Is dat goed oh. of niet? Ja, Oké, okay, we morgen wel even. Oké, okay, wat gaan we nu twee allemaal doen? En uh, voordat we daarna beginnen, heb jij trouwens uh, minder goed nieuws over een wielrenner? Ja, uh, vanmiddag namelijk. Uh, nieuws uh, van hedenmiddag. Een wielrenner is gereanimeerd in de Zandvoortse duinen. Een wielrenner is, maandag, uh, is vanmiddag gereanimeerd in de duinen van Zandvoort. Een getuige meldt dat de reanimatie succesvol lijkt te zijn verlopen. Wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Het fietspad naar de Langeveldse Slacht was zeker 30 minuten afgesloten. Het gaat volgens de politie om een oudere man die in zijn eentje richting Zandvoort aan het fietsen was. Op de provinciegrens raakte hij onwel en zakte in één. Voorbijgangers vonden hem en toevallig was er ook een groepje verpleegkundigen en artsen in opleiding in de buurt dat gelijk hulp kon verlenen. Het slachtoffer is naar het Leids Universitair uh, Centrum overgebracht en maakt het naar omstandigheden goed. Gelukkig een goed einde aan een toch naar verhaal. Wat gaan we twee uur doen? Over twee platen gaan we weer gelijk schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want we zijn natuurlijk bezig met Race Radio. En uh, om kwart over twee gaan we dus weer schakelen met Willem van Densen... die voor ons daar aanwezig is. Half vier hebben we nog het vaste item, de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Veel zomerse muziek en veel sportnieuws. Oké, okay, dus blijf luisteren naar Zalverd op maandag, tweede piekste dag. En de zon blijft wel schijnen hoor in Zalvoort. We hoeven ons uh, absoluut geen zorgen over te maken. En we blijven er gewoon met z'n allen lekker van genieten. Er is meer tussen hemel en aarde. Hier is de zin van Etzila Romilly. Nederland was cool. Dat was Harpo in The Movie Star. Ja goed, ja. we proberen uh, ja, koortsachtig verbinding te maken met het circuitpark Zandvoort, maar dat lukt niet. Uh, maar we blijven het proberen en zodra die tot stand is, dan uh, halen we Willem weer in de uitzending. Dus gaan we even vooruitkijken op uh, de hockey van vanmiddag. En dan hebben we het over de hockey dames. Want uh, de, de dames uh, moeten om vier uur aantreden tegen uh, Korea. Nederland is al verzekerd van een uh, plek in de halve finale. Maar de 2-0 van Naomi Van As betekende de beslissing... in het treffen van de Nederlandse hockeysters met Australië. En wellicht dat het ook de finale gaat worden. Ik ben zo vrij om dat, die voorspelling vast te doen. Door de overwinning is Oranje verzekerd van een plek in de halve finale. Maar gemakkelijk ging het niet, merkte Van As. We moesten er hard voor werken. Uh, ik vond ze goed. Fysiek sterk, sprak Van As. Bewonderend over de Aussies, die op basis van de eerste helft... meer hadden verdiend. We begonnen niet zo sterk, gaven te veel ruimte weg... of we... Of we verrast waren door hun velle begin? Nou, eigenlijk niet. Wij kijken ook naar video's. Ik denk dat het aan onszelf lag dat we in te afwachtend waren. Onze tweede helft was een stuk beter. Meer kansen gecreëerd en met meer corners en twee doelpunten. Dat Nederland en Australië met een 0-0 tussenstand rust ingingen... had Oranje onder andere te danken aan kiepster George Sombroek... Die enkele prachtige reddingen in huis had. Joyce staat er altijd. Dat is onze trots. Rots in de branding, loofde van As de Goalie. Heel knap. De vorige wedstrijd heeft ze niet veel te doen gehad. Maar op de momenten dat het erom gaat, staat ze er altijd. En ik ben heel blij dat zij op de goal staat. Dus vanmiddag vanaf 4 uur. En dat gaan we voor u volgen hier bij ZFM Nederland Korea.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 Als ik je vragen, man. Een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Ja, we mogen niet klaar gevraagd deze dag, joh. De J en een hele mooie dag. KFM Race Radio Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Zalvoort... naar Willem van Dessen, die daar voor ons aanwezig is bij de Pinkster Racers. En de race van de Kia is volgens mij inmiddels ten einde. Klopt dat, Willem? Ja, dat is uh, zojuist gewinns, die uh, Kia Lotus een het uh, ja uh, hele leuke race, hele leuke uh, klasse. spanning uh, tot aan de finish en dat is uh, wat we zien willen uh, natuurlijk. De winnaar, uh, ja dat is eigenlijk de favoriet uh, van degene die naast jou zit uh. Nou dan weet hij de naam uh, ongetwijfeld nog. Ja, dat was kotzakje toch? Ja, Stanislav Kostrezak. Ja, ja, ja, ja. Ja, die, die heeft uh, gewonnen op een tweede plaats. Was het uh, Konrad Reubel? En derde is geëindigd uh, Oscar. Nee, Alexander Wojciechowski. Uh, die uh, Wojciechowski uh, die met hand en tand uh, zijn uh, derde positie uh, heeft uh, verdedigd. Uh, af en toe ging hij, wat mij betreft, uh, over de streep. Maar de wedstrijdleiding uh, vindt dat niet, denk ik. Want hij slingerde bol. ...op uh, rechte stukken om de man die hem op de hielen zat... ...en alles proberen om hem voorbij te gaan. En dat was uh, Karel Loebas uh, uh, om die achterzicht te houden. En dat is hem uiteindelijk gelukt. Dus uh, derde plaats voor uh, die Alexander Wojciechowski, En dat was de laatste keer dat ik die naam uitspreek. <lacht> Oké, okay, we gaan ons nu opmaken op de Porsche GT3-cup. Dat uh, klopt helemaal, uh, Albert-Jan. Een poortje, ja, een drietal uh, races uh, gedurende een weekend. Uh, twee keer een uh, race van 25 minuten en de hoofdrace uh, duurt dan 50 minuten. En die wordt uh, verreden met twee rijders hier tijdens een uh, pitstip... Uh, dan wisselen van het stuur. Ik kijk even uh, naar de startopstelling. Ja, vinden we op de eerste plaats uh, terug. Uh, en misschien heeft Rob een uh, plaatje van op pole position staan. In ieder geval op pole position uh, in uh, deze Carrera Porsche race... ...staat de equipe van Roydonk uh, en uh, Koen Wouders. Op de tweede plaats vinden we terug uh, de equipe van Hover uh, Rivas de derde, de equip, Xavier Maas met zijn teamgenoot Diron. En op de vierde plaats, Trekker, voor Splunter, Max en Bertram, Nicky Bertram. Oké, okay, uh, goed. Rijderswissel. Uh, race over 50 uh, minuten. Uh... Nog even terug op die Kia's. Uh, dat, je had dus een reversed grid, zoals jij al zei. Dat betekent dat de mensen die de eerste race vooraan uh, starten, achteraan gaan starten. Dus ja, als het helemaal achteraan. Uh, de eerste acht uh, werden omgedraaid. Oké, okay, maar als het dan goed is, heb je natuurlijk wel mooie inhaalmanoeuvres gezien. Ja, dat hebben we zeker gezien. En, uh, ja, uh, en behalve inhaalmanoeuvres, ook uh, mooie manieren uh, van verdedigen uh, natuurlijk. Uh, om toch, uh, ja, je rijdt uh, voorop, uh, ja, dan ben je misschien wat langzamer, maar dan kun je toch met allerlei uh, trucs en uh, manieren van uh, rijden. Degene die eigenlijk wat sneller is, toch achter je houden. Oké, okay, nou we kijken uit naar de start van de Porsche GT3 uh, Cup Challenge Benelux. En we komen uh, rond de klok van kwart voor vier bij je terug voor een uh, live update. Eerst goed. Wat dan. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze vanaf Circuit Park Zandvoort. Dan even aansluitend uh, uw aandacht voor het volgende... We krijgen juist binnen via Burgernet een bericht over een vermiste jongen. Hij is drie jaar oud en hij wordt vermist op het strand aan de boulevard Barnard. Het is een blank jongetje, hij heet Lef. En hij heeft een bruin zwembroekje met schildpadjes. Donkerblond, half lang haar. En hij wordt vermist sinds 13 uur 20. Mocht u meer informatie over deze vermiste jongen hebben... bel dan 0800 0011... 0800 0011. Een driejarige jongen, dus vermist op het Zandvoortje strand. Kijk naar hem uit. Kijk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 Een lekkere melodie hè, in deze plaats. Yo, de George Ezra bij Zandvoort op maandag. We zijn bij je tot aan 5 uur middag. Uiteraard met de Pinkster Dat was de Budapest van George Ezra dus. Het is half vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Kan ik er weer even rustig bij gaan zitten, Albert-Jan? Ja, maar het zijn wel iets minder dan gisteren. Oké, okay, nee, ik hou er even <laughs> rekening mee. Goed, uh, te en terwijl er uh, op uh, Zandvoorts, uh, de Zandvoortse uh, strand, en uh, tenminste in de zee, heerlijk uh, ge uh, gesur uh, gesurfd wordt. Laat ik het zo maar zeggen. Zandvoortse open golf surf wedstrijd. Kunt u daarvan genieten als u daar aan het wandelen bent. En dat is allemaal ter hoogte van de Skyline. En dan heb ik het over strandafgang, de fase nummertje 13. En er wordt natuurlijk nog volop gereest op het circuitpark Zandvoort. En daar gaan we over een kwartier weer naartoe schakelen. Want daar zijn momenteel, uh, die zijn net gestart... namelijk de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Eigenlijk toch wel in mijn optiek het hoogtepunt van de dag. Gaan wij de, verder de agenda doornemen. Allereerst gaan we naar Pluspunt in Zandvoort. Een kleurrijke expositie bij Pluspunt Zandvoort. Bij Pluspunt is er regelmatig nieuwe amateurkunst te bewonderen. De maanden juni en juli zijn diverse werken van cursisten van het open atelier van Mona meijer Geest te bewonderen. De schilderijen van Aard Veer, Mea de Vries, Paula Smit Kunst... Carla Hogendijk en Wim van Duin... maken van de ontvangstruimte van Pluspunt een kleurrijk geheel. Uiteraard zijn de schilderijen ook te koop. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook een keer zelf schilderen? Dat kan. Het open atelier is weer van 9 september tot en met 16 december... en u kunt zich opgeven aan de balie van het Pluspunt Zandvoort Vlemingstraat 55... of via de website www.pluspuntzandvoort.nl... www.pluspuntzandvoort.nl pluspuntzandvoort.nl. Maar als u dan toch aan het inschrijven bent... geniet er gelijk van de kleurrijke expositie al daar. En vanaf uh, afgelopen vrijdag houdt de bibliotheek... tijdens openingsuren een grote verkoop van afgeschreven materialen. Waaronder jeugdboeken, romans, non-fictie en bundels met tijdschriften. De verkoop vindt plaats in de bibliotheek Zandvoort. louis Carré 1 te Zandvoort. Iedereen is welkom, ook niet leden. Dan gaan we woensdag gaan we buiten spelen. Want op woensdag 11 juni is het weer zover... Dan wordt de Nationale Buitenspeeldag gehouden. Deze keer is het in Zandvoort in de sfeer van Expeditie Robinson. Naast Expeditie Robinson zal er ook een springkussen aanwezig zijn... en kunnen de kinderen geschminkt worden. Alle kinderen zijn welkom. De locatie is op het parkeerterrein gelegen aan het gebouw van Pluspunt... en de Vomaar aan de Flemingstraat 55. De activiteiten gaan om 1 uur van start... en lopen door tot 4 uur die middag. En dan is het aanstaande woensdagmiddag ook weer tijd voor ZFM Jong Zandvoort...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 ZFM Jong Zandvoort is iedere tweede woensdag van de maand te beluisteren... tussen 4 en 6 op ZFM Zandvoort. Luisteren dus. Dan gaan we naar 12 juni. Dan heb ik het over strandpaviljoen Ayuma. Strandafgang Zuiderduin 2. En dan is een evenement dat begint om 8 uur s'avonds en duurt tot 12 uur. En dat is de zogenaamde Ayuma Summer Sessions. En dat is een hele avond vol met muziek. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van Ayuma Summer Sessions... Dat is donderdag 15 mei. Dan is er ook weer keramiek een expositie in het Zandvoorts Museum. Vanaf vrijdag 13 juni tot en met zondag 13 juli... Uh, exposeren 16 beelden kunstenaars in het Zandvoorts Museum. Want uh, wat zij met elkaar gemeen hebben... is dat zij allemaal werken met materialen keramiek. Het is een gevarieerd kleurrijke tentoonstelling waarin de vele mogelijkheden van keramiek te zien zullen zijn. Er zal figuratief, abstract, monumentaal, klein, verfijnd, grof, speels en strak werk worden vertoond. Het Zandvoorts Museum heeft dit jaar een reeks korte tentoonstellingen op haar programma staan... waarin kunstenaars uit Zandvoort en omstreken hun werk kunnen tonen. Prima initiatief van het Zandvoorts Museum. En mocht u het nog niet weten, het Zandvoorts Museum is gevestigd aan de Swalueestraat nummertje 1 in...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 De kaarten kosten 13,50 euro. Hiervoor krijgt u een lekker voorgerechtje... een geweldig mooi kabeljauw met salade en toebehoor en een consumptie. De kaarten zijn te koop bij de Bruna op de Grote Krocht, de VVV in de Bakkerstraat... het Zandvoorts Museum aan de Svaluweestraat en Café 4 in de Haltenstraat. Dat allemaal op het Gasthuisplein op 13 juni. Theo Hilbers, vismaaltijd. En de haringhappers die gaan dit jaar, en dan heb ik het over de strandtent Talassa gaan voor aanschaf strand- en zeewaardige superrolstoel. Op zaterdag 14 juni vindt, het strand, vindt bij het strandpavillon Thalassa de Zandvoort... voor de tiende keer in, inmiddels het jaarlijkse festijn plaats, dat inmiddels is uitgegroeid tot het regionale evenement op visgebied. Hoogtepunt is de presentatie van Huig Molenaar en zijn al even deskundige zoon Bram. Zij tonen dagverse vis en vertellen daarbij allerlei wetenswaardigheden... over de producten van de Noordzee, hun hulfleverancier. Het is eigenlijk uniek aan schouwelijk onderwijs. Daarna kan iedereen die een toegangskaart gekocht heeft... genieten van de Hollandse nieuwe, natuurlijk vers van het mes... en met het traditionele glaasje korenwijn. Voor overige consumpties zijn muntjes te koop. En we hebben het dan over Thalassa strandafgang bijna nummertje 18. En dat allemaal op 14 juni en het begint om 2 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.thalassa18.nl www.thalassa18.nl en dan uh, scuba diving. Een uh, groot evenement op zaterdag 14 juni vindt daar plaats. Tijdens deze veelzijdige dag kunnen beginnen... en ervaren duikers kennis maken met onder andere... Discover Scuba, Side Mount Diving, rebreathing Diving... Feed Diving, Pro Opleidingen en Noordzee Rip Duiken. Er zullen presentaties en workshops in het zwembad gegeven worden. Daarnaast varen ze ook uit met de Rip de Noordzee op. Dat allemaal uh, bij Dive In at the Beach Event. 14 juni, geen race, ja, wordt er ook geraced... maar er is ook een festival, een muziekfestival op het Circuit Park Zandvoort. Op zaterdag 14 juni uh, brengt Klik op en op de Val Race samen met Hey Clubstalker, Avantgarde en Deep House Database in de Cloud Festival aan de kust van Zandvoort. Op het roemruchtige Circuit schieten de organisaties hun publiek de wolken in met geraffineerde selectie aan topartiesten. Dat allemaal op 14 juni op het Circuit Park Zandvoort. Maar er wordt natuurlijk ook nog geraced, en wel op 14 en 15 juni. Want dan hebben we het over de Benelux Open Races. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende club race series op het circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers uit de VW Fun Club. Dat allemaal op 14 en 15 juni op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl Dan gaan we uh, voor de kunst- en boekenliefhebbers... is er weer een kunst- en boekenmarkt op het Badhuisplein. En dan heb ik het over 15 juni. Op het Badhuisplein naast de sponsor, het Holland Casino... zal zondag 15 van alles te zien zijn en te koop zijn... van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Uit heel Nederland komen de Antiquaren naar Zandvoort... om hun mooiste boeken tentoonstellen, tentoonstellen en eventueel te verkopen. Dat allemaal Badhuisplein, deze kunst- en boekenmarkt op 15 juni. En het begint allemaal om tien uur en dat duurt door, door tot vijf uur. En ja, het zit eraan te komen. Het grootste uh, culinaire evenement van Zandvoort. Het gezelligste culinaire evenement van Zandvoort aan zee. Lekker eten op het Gasthuisplein met keuze uit meer dan elf restaurants... en diverse kleine gerechten voor maximaal zes scharrenkoppen. En één scharrenkop staat voor één euro. Dat is allemaal van 20 tot en met 22 juni op het Gasthuisplein... En dat gaat smidden, dat begint smiddags om vijf uur en loopt door tot half tien. Meer informatie over dit geweldige culinaire evenement kunt u nakijken op www.culinaire-zandvoort.nl www Tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Dan ga je naar je tv, zet je hem op kanaal 40 digitaal via Ziggo. En kijk op CFM TV naar de laatste evenementen en natuurlijk de laatste nieuwtjes. We maken dus juist een bericht, een burgernetbericht bekend. wat wij bij CFM binnenkregen. Graag nog even uw aandacht voor het volgende. Sinds tien voor half twee wordt in Zandvoort vermist. een driejarige jongen. Hij heeft een bruin zwembroekje aan met schildpadjes daarop. Donkerblond, half lang haar en hij luistert naar de naam Lef. Mocht u deze jongen gezien hebben, die dus bij de boulevard Barnard vermist wordt.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 Deze single een hele tijd een hele grote hit hier in Nederland. Jorden Farel Williams en zijn Happy C Race Radio. Ja, Ik ben benieuwd of uh, de mensen van de Porsche GT3 Challenge Club ook uh, allemaal happy zijn. Is de start goed verlopen, als je juist, uh, Willem? Uh, de start is uh, prima verlopen, maar iedereen, niet iedereen is meer happy. Uh. Uh, dat <laughs> toch niet. Heb je de peppy? <laughs> nee, uh, de start is goed verlopen. En met name voor de team uh, van Hoven, uh, Riva's, die de leiding uh, namen. Koen Wouters, uh, die uh, achterstuur zat uh, bij de equipe uh, van Hooedoenck. Uh, Wouters had ook een prima start als dus. tweede. Kon lange tijd aanhaken bij uh, de nummer 1. Maar werd uiteindelijk toch uh, verschalkt door uh, Max van Splunter... Uh, die samen met uh, Nicky Bertram rijdt. En even hebben we het over het happy. Daar ging het uiteindelijk over. Koen Wout, de Porsches zinderend heet op Zandvoort. Dat, uh, ja, in die auto's is het ook bloedheet. Maar wat heeft ook de uitwerking op de banden natuurlijk. En we hebben dat eerder al gezien bij die Porsches. Dat uh, die banden gauw naar de Galamiezen gaan. En we zagen net al uh, een van de Porsches... Uh, met een klapbal. En degene waar we het eerder over hadden, uh, Koen Wouters, uh, die mis ik op dit moment. En we zien ook uh, dat de safety car uit is. Dus oh ik oh. ga ervan uit dat hij uh, minder happy is op dit moment. Ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat belooft niet veel goeds. Maar goed, de safety car is uit, dus uh, het, het veld het wordt weer uh, samengetrokken. Ja, dat uh, wordt weer. Uh, Komt weer helemaal samen straks. En uh, als uh, de baan weer vrijgegeven wordt, dan uh, kunnen ze weer uh, van kiet En dan uh, gaan we weer uh, van af aan beginnen eigenlijk. Oké, okay, nou, uh, jij volgt ons voor, voor ons deze race. We komen om kwart over vier weer bij je terug. Want ik ben erg benieuwd uh, waar Koen Wouters gebleven is. Dat ben ik ook. Ik uh, ga het uitzoeken. Oké, okay, tot, uh, uh, tot kwart over vier. Dankjewel Willem. De race al 50 minuten. Die blijft gewoon doorlopen natuurlijk, hè. Die 50 minuten tijdens uh, de safety car. Ja, uiteraard uh, tijd. Het is een race over tijd, 50 minuten. En ook ze nou uh, 80, 78 kan rijden of uh, gemiddeld 130, uh, dat maakt niet uit. 50 minuten is 50 minuten. Nou, laten we hopen dat ze de race dan weer snel kunnen hervatten. En zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op maandag... komen we weer terug bij Willem van Densen. We kunnen u melden dat de driejarige vermiste jongen Lef inmiddels in goede gezondheid is aangetroffen. Dat allemaal bij Reddingspost Noord aan het Salvoortse strand. Dus iedereen bedankt voor het uitkijken naar deze jongen van drie jaar. Hij is gelukkig weer goed thuisgekomen. De single uit de jaren tachtig van The Breakfast Club. Dat was Right on Track. De extra, extra, extra lange uitvoering hoor je op deze maandagmiddag. Tweede Pinkste Dag. Ja, verzoekplaters zijn ook van harte welkom. We kregen er eentje uit Apeldoorn. En diegene die wilde het plaatje horen van uh, Avicii. En uh, ja, we hebben uitgekozen van Avicii. De single. Hey brother, ook alweer het laatste plaatje. Wat betreft uur 2 van dit programma Zandvoort op maandag. Graag tot zo. There's an endless road to rediscover Hey, sister